De ChristenUnie had het kabinet om zo'n regeling gevraagd. Schuldeisers zijn verplicht om zich aan de adempauze te houden.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 De opvang van asielkinderen moet beter vinden onder meer Unicef Nederland, War Child en Vluchtelingenwerk. Het is slecht voor kinderen als ze telkens naar een ander opvangcentrum moeten verhuizen. De organisaties roepen de Tweede Kamer en staatssecretaris Dijkhoff op om de asielprocedure te veranderen om schending van kinderrechten te voorkomen. Nederland moet België helpen met het leveren van elektriciteit, zodat in België de verouderde kerncentrales dicht kunnen. De PvdA wil dat minister Schultz onderzoekt of dat kan. In Nederland en Duitsland zijn steeds meer zorgen over de veiligheid van de oude centrales, maar België kan ze niet missen. Nederland en Duitsland hebben genoeg elektriciteit over om de Belgen te helpen, zegt de PvdA.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 In de Randstad staan nu nog 30 files. De meeste files leveren zo'n 5 à 10 minuten vertraging op. Er zitten een paar uitschieters tussen op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Het staat 10 kilometer tussen Roelevaar en Sveen en Zoete Woude. Er is een ongeluk gebeurd. Dat kost je een half uur. Ook een half uur vertraging op de A8 vanuit Zaandam naar Amsterdam. Tussen Westzaan en Oostzaan staat 6 kilometer door een ongeluk. De linker is dicht. Een kapotte vrachtwagen op de A27 van Almere naar Utrecht. Tussen Almere Haven en Eemnes staat 4 kilometer. En dat levert je 20 minuten extra op. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 I'm going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 Op het punt staat te beginnen en dan hebben we het over het circuit van Spielberg... met uh, die Resta op pole position. Want die, wet, die race uh, die gaat binnen, binnen nu en vijf minuten aanvangen. En uh, daar houden we u uiteraard van op de hoogte. De MotoGP, en dan hebben we het over motorsport, die hebben we gehad. De Lorenzo heeft daar zijn, uit, zijn voorsprong in het wereldkampioenschap weten uit te breiden. Goed, half vier, de evenementagenda. Houd u pen en papier bij de hand, want dit, was het laatst, dit weekend is het laatste weekend...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 en wat daar nog meer ter tafel kan komen. Dus ik zou zeggen, genoeg reden te blijven luisteren naar je lokale zender... en kijken ZFM. www.zfm-live.nl Dan kan je meekijken in de studio aan de Tolweg Tina. Wij zeggen soms voor een goedemiddag, en hier is Michael Jackson en Off The Wall... van zijn gelijk namige LP, Off the Wall, Michael Jackson. Inderdaad, een klassieker zo op de zondagmiddag. Dat was Off the Wall. Ja, de foto van de mens Marco Termes. Daar gaan we het zo dadelijk over hebben. Maar eerst Dua Lipa.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 Op de diverse locaties. Dus Laurel en Hardy, Café 4, uh, Café Neuf. Uh, anders staan er uh, misschien 150 mensen in een rij te wachten. En dan heb ik een lange, lange hand. Maar dat doe je, dat doe je natuurlijk niet, niet allemaal op 14 juni. Dat, dat, nee. dat ga je verdeel en hier ja. tegen te, te, tactieken ja. toepassen. Ja, ik gooi het eerst even in de eter. En daarna ga ik met Laurel en Hardy en Café 4 ja. om de tafel zitten. Heel goed. En Hoe we dat gaan oplossen. Ja.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 мой.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 De band bestaat op deze zondagmiddag uit Martijn Schok op piano... vocalista Greta Holtrop, Rinus Groeneveld op de Noorsaxofonist... ...Hans Ruigrok op basgitaar en Menno Veenendaal op drums. Dus liefhebbers van internationale jazz, boogie en blues... ...zijn natuurlijk op deze 29e mei vanaf 4 uur van harte welkom... ...bij Talassa aan de zee en wel in het bargedeelte Het Juttertje. Gastheer Ton Ariensen verwelkt u... Welkomt u met open armen tijdens deze heerlijke zwingende zondagmiddag bij Talassa aan zee op de 29e mei vanaf 4 uur. Oké, okay, dat waren ze weer even de middag. Na nou, de komende dagen voldoende weer te doen. We gaan op naar een heel druk seizoen hier in Sovort. En hier is Chris Caplan. my fear plaat uit de, de gauw oude disco tijd. Deze van de Sister Slides. and We Lost the Music. Jawel, het is uh, 10 minuten voor vier uur geworden. Nou, tegenover jouw groot scherm met de DTM race uh, daarop, uh, Albert Jan. Klopt. Uh, momenteel het is het is de, de vier, vierterlauf, om het zo maar te zeggen. Of reden op de circuit van Spielberg. Met uh, Spielberg. Met momenteel uh, twee Audi's uh, op 1 en 2. Uh, dus de leider momenteel is uh, extreum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 Uh, gevolgd door Zandvoort op een tweede plek. Dus het is wel een, een belangrijke dag voor Zandvoort. Even voor diegenen onder u, uh, hoe kom je op 6-0? Er zijn zes partijen, twee dames twee heren singles. één dames-dubbel en één heren-dubbel. Als je dat bij elkaar optelt, kom je op een zestal partijen uit. Dus nogmaals, Zandvoort uh, moet zwaar aan de bak... om de 2-0 achterstand tegen Lemonias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 can turn back time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 Used to play, We used go, to go, play go. for ten, bunny You know, Joe, don't wake up, you need the money. Used to play for ten, used to play for ten, Bonnie. Used to play for ten, wake up, you need the money.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 Als Den Haag in ons investeert, zouden we wellicht in 2019 de Formule 1 naar Zandvoort kunnen halen, besluit de directeur. Nou, dan besluit ik met de historische woorden, wordt vervolgd! Zo is het, we zullen het zien, Albert-Jan. Laten we het hopen trouwens, hè? Ja, het zou mooi zal wel zijn. heel erg mooi zijn. Dus zometeen meteen het derde en laatste uur van uh, Zandvoort op zondag. Is zo vlak voor vier uur nog deze van Duran Duran.